Uur. Dit is Jeroen Jepkema met het NOS Journaal. De regeringsleiders van de 27 EU-landen hebben ingestemd met noodmaatregelen ter waarde van 540 miljard euro. Ze doen dat twee weken nadat de Europese ministers van Financiën al een akkoord hadden bereikt over een hulppakket voor landen, bedrijven en werknemers die in de moeilijkheden zijn gekomen. Het pakket voorkomt acute financiële problemen, twittert premier Rutte. De EU-leiders waren sinds drie uur vanmiddag bijeen in een videovergadering over de aanpak van de coronacrisis. Er wordt ook gesproken over een herstelfonds voor de langere termijn waarin zo'n 1500 miljard euro zou moeten worden gestort. De EU-leiders hebben aan de Europese Commissie gevraagd om te kijken wat er precies nodig is. Tot de helft van alle overleden coronapatiënten in Europa woonde in een verpleeghuis. Dat heeft het hoofd van het Europese kantoor van de Wereldgezondheidsorganisatie Hans Kloege gezegd. Hij baseert zich hierbij op schattingen van diverse Europese landen. Kloegen roept op tot meer steun voor het zorgpersoneel, bijvoorbeeld door meer beschermende middelen en betere training. De grote brand in de Deurnense Peel is onder controle. De vlammen zijn geblust, maar ondergronds smult het veen nog. Het nablussen kan daarom nog weken duren, zegt de brandweer. De brand heeft 800 van de 1.000 hectare van het natuurgebied verwoest, blijkt na een luchtinspectie. Dat is twee keer zoveel als eerder gedacht. De brand is de grootste Nederlandse natuurbrand in 40 jaar tijd. Alle basisscholen moeten op 11 mei weer open, bevestigt het ministerie van Onderwijs. Dinsdag maakt het kabinet bekend dat het basisonderwijs na de meivakantie weer begint... met elke dag maximaal de helft van de leerlingen. Maar tientallen scholen hebben inmiddels aangegeven dat ze dat niet voor elkaar krijgen. Het ministerie zegt nu dat het echt niet de bedoeling is... dat scholen hun deuren ook na 11 mei nog dicht houden. Het weer vanavond en vannacht trekken sluierwolken over het land... en het koelt af tot een graad of acht...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 to be true. Get yeah. it Geen probleem. Jeugd Melon. Your face is turning green and yellow And my head is full of jumping jelly She says, baby, you're my kind of fella